Op deze wegen in de Randstad heb je nu de meeste vertraging. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 7. Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Muiden, 6 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg, 3 kilometer file. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen het knoppen Prins Klausplein en Berkel en Roderijs, 10. Klinkt erger dan het is, want dat levert niet eens 10 minuten vertraging op. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West, 4 kilometer. En de A44 naar Den Haag bij Wassenaar.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu de Euro Breakdown. uur van de Euro Breakdown hier op ZFM. En we zijn begonnen met de 21 van deze week. Dat was uh, Naughty Boy samen met uh, Beyoncé en Arrow Benjamin... ...met Run Lose it all. Nou, meteen maar uh, met de deur in huis vallen... ...met een uh, kleine resume van de platen die we hebben gehad in het uh, vorige uur. Tweede helft van het vorige uur, om uh, precies te zijn. Op 30 vonden we Mika met Staring at the Sun. 29 First Aid Kit, My Silver Lining. En op 28 Avicii voor Better Day...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 En op 20 dan Klingan uh, met de Riva Restart The Game. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. De nummer 19 slaan we over, dat is Maroon 5. Dit is Summer's gonna Hurt Like A Motherfucker. En dit is nummer 18, Jess Glynn met Hold My Hand. Man, I, and I can't see face. Put your arms around me, tell me yeah.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 ik zeg het altijd. Mooi toepassen, maar op rekeningen gesproken, dan moet je werken. En ik werk dan in uh, Haarlem en dan ga ik altijd uh, met het busje, met uh, bus 80 uh, heen en weer. Dat is lekker makkelijk, voor de deur stap ik in, dus voor de deur stap ik uit, et cetera. Maar dan verlies je nog wel eens wat, dat uh, kan gebeuren. Nou, ik ben dus een uh, heel mooi usb stickje in de bus uh, verloren, blijkbaar. Ik kon hem al niet meer vinden. En dan kwam ik even vanmiddag in de studio en hing er zo'n mooi briefje op.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 simplicity I feel like I've been missing explicitly is out now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 What do you mean? Do you leave? It's true what they say I'm always late Van deze week met David Korta. What I did for love Vorige week nog op een uh, mooie 15e plek En een oude nummer 1 hit 35 weken in de lijst alweer Dat maakt hem meteen de langstgenoteerde van uh, deze week Maar hij is alweer aan het stijgen Dus ik uh, ben benieuwd uh, wat hij uh, straks gaat doen En straks heb ik het natuurlijk over uh, volgende week Luister gewoon weer volgende week Vrijdag om 3 uh, uur dan uh, weet je het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 Anouk met de prachtige Nederlandstalige nummeren van haar Dominique op uh, 21. Nicky samen met Ricky Iglesias, El Paradon op 18. En Ghost Town van Edmund Lambert op uh, 17. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we daar Robin Schultz uh, met Sugar. Sam Hunt, Take Your Time op 9. En Ellie Goulding, On My Mind op 8. RCT City Sado, samen met uh, Adam Levine op uh, nummer 7 met uh, Locked Away. Op nummer 6 Lost Frequencies samen met Unique Divai met Reality. En op nummer 5 is Calvin Harris en the Disciples met How Deep Is Your Love. Op vier vinden we dan Sarah Larsen met Lars Life. En op nummer 3 Mr... <laughs> Ik kan hem bijna niet uitspreken. Mr. Polska en Ronnie Flex met niemand. Sigala met Easy Love staat op nummer 2. En wederom is het weer geen verrassing wie er op nummer 1 staat. Dat is namelijk Justin Bieber met What Do You Mean. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En over R-City met Locked Away gesproken op nummer 8 play, deze week in de York Breakdown. We lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?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 Your whole life with me. What's up? Would you be there to always hold me down? Uh -huh. Tell me, would you really cry for me? Really cry for uh -huh. me? Baby, don't lie to me. me lie to if me. I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away, and we lost it all today, tell me honestly. Girl, I know that I can trust, trust, trust To be here when money low trust, trust, trust, trust. If I did not have nothing else to give but love hey. Would that even be enough? Y'all need for no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 te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sentí het tú sin mí Dime puedo ser ser feliz, aan het kijken. Echt maar, af en toe begrijp ik het niet meer, hoor. Nummer 7 deze week. Mickey Jam aan met uh, Enrique Iglesias. El Pagadon. En voor degene die op uh, cfm-live.nl zitten te kijken. Wat een drukte hier. Maar ja, dit nummer uh, in het Engels uh, van uh, Nicky James zelf. Forgiveness. Geef het maar iedereen hoor, zo ben ik dan ook wel weer. De druk hier in de studios voor het volgende programma natuurlijk wat om uh, vijf uur uh, zal gaan beginnen. Uh, Zandvoort rijdt door. En er zal weer een uh, hoop uh, gaan gebeuren. Een hoop uh, nieuwe muziek, maar ook uh, denk ik, uh, aan de, als ik Ruud zo zie, dan uh, ook denk ik aan uh, oude muziek. Toch, Ruud? Hele oude muziek. Hele oude muziek zelfs. Nou, deze is gebaseerd op een oude nummer de Jeff van de Jackson 5.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nicky Jam vorige week op uh, nummer 3, The Weeknd op 2 en Charlie Putt op 1. En je hoort hem, ja, deze week staat hij op uh, nummer 3. You got drie. the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's go and get it on. We got this king's hands to ourselves. Don't have to share with no one.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 kan het filmen 12 weken in de lijst. Vorige week op 2 Deze week op 1. We'll we'll be This I know. This I know. She told me don't worry. About it. She told me don't worry. Face one up.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 Hey, 25ste jaargang aflevering 43 van uh, vrijdag 23 oktober 2015 uh, zit er weer op. Deze week hadden we 14 stijgers, 7 zittenblijvers, 17 dalers en twee uh, nieuwe binnenkomers. We uh, verwelkomen Imagine Dragons en One Direction in de lijst. En we zeggen dag tegen Sigma samen met Ella Henderson en Zara Larsen met Uncover. Straks uh, veel plezier bij het volgende programma Zandvoort draait door. Er staat een hele grote bekende Nederlandse artiest uh, klaar om te gaan uh, zingen daar. Ik wens je heel veel plezier uh, met dat programma en uh, volgende week ben ik er weer uh, om 3 uur middags op vrijdag Bedankt voor het luisteren en doei. Uh, Stadler? Huh wat? Is it it? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Oh, well, you didn't miss much. Tot zover het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.